dan stuur u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Gert kluk met het NOS-journaal. Op de Nederlandse snelwegen is het drukker dan normaal. Om half negen stond er op de snelwegen bijna 500 kilometer file. Er zijn niet opvallend veel ongelukken gebeurd. Gisteren gaf de AWB voor de Randstad en het midden van het land een spitsalarm af... vanwege de voorspelde sneeuw en gladheid. Er werd geadviseerd om thuis te werken of het openbaar vervoer te nemen. Ook het KLPD waarschuwde voor gladheid door soms felle sneeuw of hagelbuien... Volgens de AWB veroorzaakt de sneeuw vooral in het noorden, oosten en zuidwesten problemen. In Voerendaal in Limburg is een deel van het gemeentehuis afgebrand. Niemand is gewond geraakt. De brand brak rond zeven uur uit in het ambtenarengedeelte. Schoonmakers sloegen alarm. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar andere delen van het gemeentehuis. Uit voorzorg zijn omwonenden geëvacueerd. De oorzaak van de brand in Voerendaal is nog onbekend.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 Bij de aandacht van de Tweede Maasvlakte is het fossiel gevonden van een prehistorische hyena drol. Het fossiel is 20 tot 50.000 jaar oud. Het uitwerpsel van die hyena ligt opgeslagen in het depot van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Op de plaats van de Noordzee was in de laatste ijstijd een steppe waar onder meer mammoeten, wolharige neushoorns en hyena's leefden. Eerder dit jaar werd bij de Tweede Maasvlakte al een dijbeen van een mammoet opgevist. Het weer, in het hele land kans op sneeuw of ijzel, vanmiddag natte sneeuw of regen. Een stevige noordwestenwind en vanmiddag loopt de temperatuur overal op tot boven het vriespunt. Morgen regenachtig met maximaal rond 4 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Gespeeld, wie, en wie is dat? Gespeeld door mijn liefhebbende echtgenoten. Ach jeetje. Dus ik speel al mijn hele leven lang toneel. Ja. En nu moet ik dus uh, in, in volle overtuiging het hart van mijn echtgenoten proberen te veroveren. Lukkig nou dat wat, is een helskear. Uh, Pieter, dat ik natuurlijk wel. Krijg je de reactie wel. van Carolien? Totaal niet. Ik, ik, nou, ik probeer, echt, ik zo probeer ik echt met verve haar te overtuigen dat ik nog steeds verliefd op haar ben...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 Onze, onze toneelvereniging is natuurlijk weer beroemd. Buiten Zandvoort ook zelfs. En uh, ja, ik hoef dat eigenlijk niet te zeggen waar, uh, waar de voorstellingen plaatsvinden. Nou, dit was even Want... voor de nieuwe inwoners die er dit jaar uh, ja, ja, ja. zijn komen wonen. Uh, nou ja, Peter, de kaartjes kosten 7,50 euro. Kosten 7,50 euro, ja, dat is natuurlijk een, een luttel bedrag. Voor... En de donateur is gratis. Uh, ja, Dus dat als klopt. je geen donateur bent, dan moet je heel snel donateur worden. Ja, en nogmaals, uh, er loopt dan waarschijnlijk weer dezelfde bullenbak in de rondte.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 Hmm. En dat ga ik uh, onderzoeken en kijken of we daar uh, uh, gebieden of veldjes, zoals dat heet, uh, kunnen aanwijzen. Dus daar kom ik nog mee terug naar de raad. En als je nou gewoon een dagjesmens uh, bent, maar dat, dan kom je een beetje aan de rand terecht, hè, denk ik. Ja, van, dat uh, klopt. De, Kijk, boulevard en... de boulevard ja. inderdaad. En uh, ben je een uh, winkelend uh, publiek, dan uh, gaan we in januari een prachtig mooie parkeergarage openen. Waar uh, 200 plaatsen beschikbaar gaan komen, dus dat is al... Uh,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 We hebben een aantal partijen gezegd. Heb je wat vergeleken met bijvoorbeeld Noordwijk, Katwijk, Scheveningen? Of er ook in de wintermaanden aan de boulevard betaald moet worden? Nou, ik zal je zeggen, Pieter. Ik ben ja. uh, twee weken geleden ben ik in Knokken geweest. Ja. En daar uh, was er gewoon betaald parkeren. Oké. Okay. Ja. Maar goed, daar waren de prijzen behoorlijk anders dan in Zandvoortkollege. Lager. Daar waren 3 euro per dag. Kijk, dat bedoel ik. Ja. Maar Zou goed, uh, Zuid-Frankrijk is het gratis. Ja. Maar goed, uh, wij, wij af en toe kijken als Zandvoort zijn er met een. Uh,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 There's still a chance that they will see There will be an answer, let it be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 20 euro. En uh, deze prijs gaat naar Rietjebal. Rietjebal. Oké, zou je daar. Een... Want... Als je er toch bij houdt, je zit tegenover, schrijf er even een, een op en hou hem daar. Ja, ja? Wil je de en straat even. ook horen? Uh, nou, misschien De, ja. de Bronsteestraat. Oké, okay, dankjewel. Bronderstraat. Oké, okay. gaan... specialiteiten. Elk jaar een notenpakket. Hartstikke lekker. Die gaat naar D van der Meij in de Poststraat. Prima. Blokker, een cadeaubon voor 15 euro.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 Bergen in de Haarlemmerstraat. Oké. Okay. Versteegers IJzerhandel doet ook elk jaar mee. Een cadeaubon van 15 euro. Voor J.E. Brune in de Koningstraat. Chocoladehuis Willemsen. Een chocoladegeschenk. Pieter is nog druk aan trekken, ja. maar hij, <laughs> ik hij kan jouw tempo even. niet bijhouden, denk ik. het Pieter? Op erg snel zet hem op. dit jaar. Oké, okay, dat is. Uh, ik kan niet helemaal leggen. Voor mij is het iets van Dies Long in de Tolweg.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 Lagarde fotografie, een complete fotoshoot, inclusief prints en lijst. En als laatste de, met een, of de Rabobank met de Rabocruiser. Nou, dat zijn negen hoofdprijzen. Wat, Mooie prijzen. Is een en die gaan we trekken met ja, een notaris. Okay. En dat doen we aan het eind van de maand december. Uh, nou, nee, dat wordt ja. zelfs januari, januari, omdat het uh, 4 of 25, of 25 zou zijn.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 Met Ilja Nolte en Nathalie Huisman over de Bar Battle voor borstkanker. Nathalie Lindeboom, die praat over de Toon Hermans We hebben gesproken met de vertegenwoordigers van Wim Hildering. Uitgebreid met Anders Sondberg over parkeren. En de loten zijn getrokken. De redactie was in handen van Yvonne Roosendaal en Mario van der Linden. Aan de knoppen zat Roy Halderman. Richard Buitenhek, mijn medepresentator. Ben je tevreden? Ik vind het leuk.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 Goed, zal ik